12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De chauffeur die zondag op de Duitse snelweg een ongeluk veroorzaakte... waarbij drie Nederlanders om het leven kwamen, had veel te veel gedronken. Volgens de Duitse politie had de man meer dan drie promiel alcohol in zijn bloed... en dat komt neer op zo'n twintig glazen drank... Dit weekend werd ervan uitgegaan dat de Pol was gekeerd op de snelweg om een file te vermijden. Nu denkt de politie dat de man al meteen begon te spookrijden toen hij via een afrit de snelweg opreed. De chauffeur liep zelf zware verwondingen op bij het ongeluk. In centraal Oekraïne zijn zeker 24.000 mensen geëvacueerd... na explosies in een munitiedepot. Het luchtruim boven de getroffen regio is gesloten. De munitie ontplofte nadat er brand was ontstaan... in een opslagplaats op een militaire basis. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten is er één gewonde gevallen. De premier van Oekraïne zei tegen de lokale tv... dat de situatie inmiddels onder controle is. De autoriteiten gaan uit van sabotage. Het vaccin tegen het rotavirus moet in het Rijksvaccinatieprogramma komen. Dat adviseren de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland. Risicogroepen als te vroeg geboren kinderen en kinderen met een laag geboortegewicht kunnen dan gratis worden ingeënt. Inenting tegen het rotavirus voor alle kinderen levert meer gezondheidswinst op, maar dat is volgens organisaties met de huidige vaccinprijzen niet rendabel. Bij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn raketten ingeslagen. Hoeveel is onduidelijk. Het gebeurde een paar uur nadat NAVO-chef Stoltenberg... en de Amerikaanse minister van Defensie Mattis... daar waren geland voor een onaangekondigd bezoek. Er zijn geen meldingen over schade of slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Het weer vanuit het zuiden breekt de zon op veel plaatsen door. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Het wordt dan 19 graden. Vrijdag wordt het iets warmer, maximaal 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort Zee. Zandvoort en Zomerheert. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM LUNCHT. ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, iedereen, dat ook je niet. Gisteren waren we eventjes niet aanwezig, want uh, ja, mijn uh, geachte vrouw was niet helemaal uh, in vorm. Zoals het heet. Ja, ja ik kan benen, man. Ja, ik kan Oké, okay, maar het is woensdag en het is vandaag uh, 27 september. Zeg ik dat goed? Ja. 27 september, is weer een woensdag en het wordt mooi weer. Kijk maar naar buiten, mooie blauwe lucht zie ik als ik uh, links van me kijk. Als ik rechts van me kijk, zie ik flex, maar dat is wat anders. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Zandvoort, goedemiddag Wereld, goedemiddag Noord-Holland, Nederland, we weten ik veel. Goedemiddag Dolly, goedemiddag Ron. Hallo. Goedemiddag Ruud. <laughs> en goedemiddag luisteraars en kijkers natuurlijk. Want, uh, oh, zijn we op tv dan? Nee, dat niet. Maar we oh. zijn natuurlijk wel in de livestream te zien. Dus als u benieuwd bent hoe het er hier in de studio aan toe gaat. Moet je, me niet, vert moet je niet vertellen, ik heb mijn make-up niet op. Ja, dat geeft niks. Dan herkennen ze je niet, dan maakt het niet uit. Oh, oké. Okay. Nee, maar wilt u even meekijken? Uh, ga dan op internet naar uh, zfm-live.nl En dan live met een uh, korte v, hè? Ja, met een v dus zachte v de V ja de v. gewoon het is een V dus geen korte F dus een V ja in de dat weet jij maar niet iedereen weet dat ach maar ja natuurlijk moet toch even uitleggen nou we, we gaan weer allemaal leuke dingen doen vandaag hè ja? ja zeker ja zeker ja ja, ja ja ja we hebben natuurlijk uh, om half één nou ja als jij de juiste muziek opzet oh, dan ga okay. nou, ik wel eh, line oh hoor. oké nou van van line komt helemaal goed een line dance nummer voor je doen. Ja, dat is goed. Ik heb alleen mijn hoed niet bij me. Dat Ach, zijn we nou, vergeten ja, ja. dan. En je pistool ook niet, zeg uh, uh, Daar ga ik niet over in. Ik las net een berichtje. Dat is leuk. Ik las net een berichtje in BVW. Is een man in, aangehouden met een wapen in zijn broek. In zijn onderbroek. Stond ja? een NH. Dat is toch geen nieuws? Dat zal wel een puddingbug zijn dan. <laughs> Ik ben daar voor nieuws. Ja, nou, dat stond ik. Ik las dat op Facebook. Dat ga je man, hier nou vertellen. Man, ja, man in Beverwijk aangehouden met wapen in zijn onderbroek. De, nou, nou mensen. Ja. Euh, niet naar Beverwijk vandaag. Loop allemaal rare mannen rond. Met puddingbuxen. Wat zoveel. Nou, okay. nou. Ik ben blij dat Ron vandaag het nieuws doet. Ja, ja. ja Ron, is, uh, Ron wordt vandaag in de diepe gegooid, dames en heren. Dat kunt u zien. We hebben weer speciaal een diepe laten aanleggen hier. Dan wordt hij straks ingegooid. een zwembandje om. Je hebt een op. op. heeft zijn zwembril op. Okay. Nee, duikbril. Oh, ja. ja, Snorkel mee. Goed. Nou, Ron ja? gaat vandaag voor het eerst uh, sidekick spelen. Onder begeleiding van uh, meester Dolly natuurlijk. Godzamer, dat klinkt allemaal weer vrolijk. En Dit ik weet zeker leuke... dat ineens die livestream omhoog gaat pieken. Dit gaat een leuke dag worden, nu al. Dit wordt een hele leuke dag. We gaan uh, naar uh, artiest in het licht. Jawel. O, o, o, o. Artiest in het licht. Ja, nou zeggen. Zo schön, schön war die Zeit. Zo schön, schön war die Zeit. Brennend heißer wusten zaad. Zo schön, schön war die Zeit. Fern, zo fern so im heimatland. So schön, verloren in zeit kein gruß kein herz kein kuss kein scherz alles so nie so, so weit so weit schön verloren in zeit dort wo die blumen blühen dort wo die Daar liegt mijn Heimatland. Wie lang ben ik nog allein? So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Viele jaren schwerfroh. Harte Arbeit, karst. Aus war kein, kein Glück, kein Heim, alles liegt so weit, so weit. An, schön war die goldenen Sterne. So schön, schön war die Zeit grüßt so schön, die, schön Liebe die Zeit. in der Ferne, so schön, schön war die Zeit. Mit Freud und Leid verringt die Zeit alles So, schön, schön war die so Zeit. weit, so weit, so schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grühen, dort war ik einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mijn Heimatland, wie lang? Gevoelig, hè? niet te geloven, zeg, wat gevoelig. Was een hit in de jaren 50. En ik weet nog dat het een van de allereerste 45 toerplaatjes was die mijn moeder toen kocht. Ja, die was daar helemaal gek van natuurlijk. Prachtig mooi. Freddy Queen. Uh, oorspronkelijk heet hij Frans Eugen Helmoet Manfred Niedel. Ja, <laughs> wat een naam niet. Franz Eugen Helmoet Manfred Niedel. En die was dus beter bekend als uh, Freddy Queen. Uh, hij is dus geboren in uh, het plaatsje Hardek in Oostenrijk... Uh, 27 september 1931. En het is dus een Oostenrijkse slager. Velen denken dat het een Duitser is, maar het was dus een Oostenrijker. En hij was ook acteur. En hij was vooral bekend in uh, de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En hij had een aantal grote hits. Dit was er één van. Uh, dit heette Heimweh... En eh, dat was natuurlijk een Duitse vertaling van het liedje Memories Are Made of This van Dean Martin. Dat eh, was hij. En eh, hij was in 1956, was hij de eerste vertegenwoordiger van West-Duitsland, dat bestond toen nog, op het, eh, op het Eurovisie Songfestival. En eh, zo, eh, zo geht dus jeden Nacht, zo heette dat liedje wat hij toen zong. Hij heeft onder andere natuurlijk gezien, gezongen... Heimweh, Jonge Kumball Wieder, Vida, uh, De Guitarre und das Meer en Unter Fremden Sternen, La Paloma en De Legionnaire. Allemaal prachtige liedjes van deze manier. Die dus vandaag, uh, of hij dat nog hier doet, dat vermeldt de historie even niet. Volgens mij is hij al overleden. Maar ja, hij is al overleden. Dus hij viert in het Inama als het dan in ieder geval nog zijn uh, verjaardag. 1931. Hoe oud zou hij zijn geworden? Weet jullie dat? Kunnen jullie goed hoofd rekenen? 86. Ja, nee, ik weet niet of hij nog leeft. Maar goed, Freddie Queen dus, we gaan naar de 3-1. in 1 1 in in in in En hier is de vraag van Joe Cocker. Now time to take no fast train. De drie en het 3-in-1 van uh, Jopie Koker. <laughs> Oftewel Joe Koker natuurlijk. Jawel. Oh. En ehm. Uh, als je nu nog even gauw meekijkt... en die dolly nog even zien strippen... niet van tevoren zeggen. Dus ik denk, doe het even gauw tijdens het nummer. Dan kunt u dat niet missen. Dat het, uh, Spectaculaire show hoor. Hier. Boven op de tafel. Niet te geloven. Nou, Oké, okay. uh, Joe Cocker dus. Dat waren uh, drie prachtige nummers van deze meneer uit Sheffield. Intussen uh, ook alweer overleden. En uh, helaas mag ik wel zeggen, en uh, toch wel een van de beste blanke soulzangers. Rhythm and Blues zangers die er uh, waren, vooral vanwege zijn natuurlijk nogal uh, schore stemgeluid, en dat had hij al als heel jonge, jonge zanger hij werd natuurlijk beroemd uh, voor zijn eerste grote hit, met A Little Help From My Friends nummer dat uh, geproduceerd werd, door onder, waarop meegespeeld werd door onder andere Steve Winwood uh, Jimmy Page, en nog veel meer beroemdheden uh, dat was even zijn grote hit en zijn grote doorbraak kwam natuurlijk tijdens zijn optreden uh, in het festival van Woodstock in 1969. Daarna uh, nou ja, ging het eigenlijk alleen maar goed met hem. hit na hit na hit na hit naar hit. En uh, hij is tot het laatst voor zijn dood nog uh, actief gebleven met het maken van prachtige platen. U hoorde hem vandaag in uh, The Letter, een cover van hem... Uh, van de boxstops. Maar dat is typisch kokker. Hij maakt elk nummer. Als hij het covert is het bijna altijd beter dan het origineel. Dat is ongelooflijk. Maar hoe hij dat voor elkaar krijgt. Ook door de mensen om hem heen natuurlijk. Maar het is wel zo. De letter dus van de boxstops. Dat uh, coverde hij daarna. Het prachtige van de Love Spoonful bekende Summer in the City. En ook die versie van Kokor vind ik veel lekkerder. En tot slot hadden wij een liedje dat uh, heet... Uh, you can leave your head on. Oftewel, je kunt je hoed ophouden als je de rest maar uit doet. Ja, nou... Het is een optie. Hoewel ik het wel vrij fris vind vandaag hoor. Maar goed. We gaan nog één plaatje draaien. En dan gaan we naar het nieuws van uh, half 1. Nou, het wordt iets later dan half 1. Maar... Uh, ik ga nu eerst nog even een artiest in het licht zetten. Want ook dat is belangrijk. Dat we dat volhouden. Niet waar? Artiesten in het licht. Jawel. En er komt er weer een. Ja, dan komt er echt weer een. Let maar op. Komt-ie. Als het lukt. Als het lukt hoor. Moet ik even afwachten of het lukt. Dream Nou, ja, dat is dus een foutje. Dit zijn de grasshoppers. En er is geen artiest in het licht. Strakjes! Het waren niet de grashoppers, maar de grassroots. Ja, het is weer chaos. Natuurlijk, zoals gebruikelijk bij mij is het altijd weer chaos. Maar het nummer heette Melinda Love. En die artiest in het licht, die komt zo. Dat krijgt u zo allemaal van mij. We is dat nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijssen. Goedemiddag, het nieuws. Het laatste urinoir in Zandvoort moet plaatsmaken voor een toilet voor mannen en vrouwen. De gemeente speelt hier mee in op de landelijke discussie rondom openbare toiletten. Dit is niet meer dan logisch. De badplaats heeft al vijf plaatsen al een openbaar toiletmogelijkheid. Maar wil het laatste urinoir achter het gemeentehuis tegenover IJsseland en Zandvoort... dit jaar overvangen voor een toiletblok met gewone wc. Hierdoor kan iedereen, man of vrouw, er gebruik van. Wethouder Gertone van versantwoord, volgt de landelijke discussie met belangstelling... en verwondert zich over de mogelijke ongelijkheid in Nederland. Het is niet meer dan logisch dat openbare toiletten genderneutraal zijn. Verdachte van laffe diefstal aangehouden. Zaterdag werd een invalide man op laffe wijze beroofd van zijn mobiele telefoon. Na aangifte pakte de politie de zaak op en volgde een onderzoek. Gisteren is een verdachte in deze zaak door wijkagenten aangehouden... Het is een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De recherche onderzoekt de zaak verder. Nu de dagen weer korter worden, stijgt helaas ook de kans op inbraken. Recentelijk hebben de politie in de heemsteden een aangifte opgenomen... waarbij de daders zich inmiddels de Bulgaarse methode toegang hebben verschaft tot de woning. Bij deze methode wordt een torxschroef in de slotcilinder gedraaid... en wordt die cilinder middels een slotentrekker gebroken... Dat wil zeggen uh, in tweedelige delen getoken. Hierdoor kan het slot en dus de deur eenvoudig worden geopend. Deze methode is makkelijk, trefzeker en nagenoeg geluidloos. Door de plaatsen van slotplaten met een kerntrekbeveiliging is het niet meer mogelijk om de slotseline te bewerken en te breken. Deze preventieve maatregel kan afhankelijk van het type beslag of vanaf zo'n 30 euro per deur worden geplaatst. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Haarlem een man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Het vuurwapen lag in zijn auto. De man werd vannacht rond half drie aangehouden op de Schalkwijkerstraat. Hij kon zich niet legitimeren. Agenten besloten toen zijn auto te doorzoeken. De man zit nog vast. De politie weet woensdagochtend nog niet wie hij is. In de auto zat ook een vrouw. Ook zij kon zich niet legitimeren. Ook deze vrouw is aangehouden. En als laatste. De werkgroep Cultuurinitiatieven wil aan de slag voor een mooie Zandvoort. Er is een nieuwe werkgroep gestart in Zandvoort die instapt op de ambitie die er is onder de bewoners, ondernemers en kunstenaars om Zandvoort mooier te maken. Het college van Zandvoort steunt het initiatief van de werkgroep en stelt een bedrag beschikbaar van 10.000 euro per jaar. De kippentrap is de eerste locatie die de werkgroep gaat aanpakken. De, reg de regierol ligt bij de gemeente. Tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan nu het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag. Het is op deze woensdag prachtig herfstweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakker tot hooguitmatige zuidoostenwind. De temperatuur loopt op naar een aangename waarde van 19 of 20 graden. Vanavond en komende nacht neemt het neemt geleidelijk de bewolking toe, maar blijft het droog en bij een matige zuidoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 13. De rest van de week en komend weekend wordt het geleidelijk wisselvallig, maar voordat het zover is, heeft morgen en vrijdag nog geregeld de zon, maar er is ook een bui. Het wordt morgen 19 en vrijdag wellicht 20 tot 21 graden. In het weekend gaat de temperatuur naar beneden met een toenemende kans op nattigheid. Government. the flame of desire burns bright as a star Here crying a wind like a voice from a farmer stranger don't know where liedje van de Zuidkik En we gaan van rond even horen wat het was. Uh, nou, overval je natuurlijk wel eventjes. Ja, ja, ja, ja, de, ja dat <laughs> de gebeurt. Ja, ja, ja. Hebben. Maar dit waren natuurlijk de Notting beliefs met Will You Miss Me. Ja, ja. En als ik er nog iets meer over mag vertellen, in Het wordt er nog een heel beleef. Het was een country band opgericht door Mark Knopfler, ja. heel bekend van de Daïse States. Hij startte de band in 1990 uh, met Brandon Croker, Steve Phillips en de bandlid van Dire States uh, Guy Fletcher. Ja. En maar. En dat is heel bijzonder. Maar één album gemaakt. En dit nummer komt van het uh, album Missing. Ja. Klinkt en, mooi. En dat is duidelijk herkenbaar Mark Knopfler. Ja, natuurlijk. absoluut. Want uh, er is bijna niemand die zo'n gitaar geluid heeft. En zijn grootste inspiratiebron was natuurlijk Henk B. Marvin van The Shadows. Dat ook nog een keer. Goed, nou, eens even kijken. Wat gaan we doen? We gaan, uh, we gaan naar de artiest in het licht. Of, nee, nou ja. Zie wel, het is chaos vandaag. Dit is uh, van het nieuwe album van Yusuf, oftewel Cat Stevens. Trail is blazing, smoke overhead My trail is blazing, smoke everywhere I feel amazing, love lit me red I was a strong man, strong as can be I was a strong man, strong as a tree See what Love did to me I was a blind Bumblebee I was a blind Lekkere muziek, het album heet The Laughing Apple, oftewel De Lachende Appel. En, uh, nou ja, het is Cat Stevens, hè. Hij is gewoon weer terug. Het is een lekkere plaat. Ik heb hem gisteravond dus helemaal doorgedraaid. En het is gewoon een lekkere plaat. Beetje weer à la voor de Tillerman en zo. Toch weer helemaal op dat niveau, hoor. Lekkere plaat. Als je Cat Stevens fan bent, of je nou Yusuf heet of Cat Stevens, maakt ook niet uit. Maar het is gewoon weer een lekkere plaat. Look what love did to me. Artiest in het licht. En dat is Elvin Stardust. Just like me, the world is mine, it can be yours. dat was Elvin Stardust. En uh, het is vandaag zijn geboortedag. dag. Hij is al niet meer onder ons, hoor. Dat al niet meer. Uh, Elvin Stardust was het uh, pseudoniem. En dat is weer zo'n man. man hè, daar kan je ook niks mee met zo'n naam natuurlijk. Hè. Hij heette oorspronkelijk Bernard William Jury. En hij is geboren op 27 september in Londen. In het jaar 1942. En hij overleed op 23 oktober 2014. Uh, hij was, uh, hij, hij uh, trad oorspronkelijk op onder de naam, uh, aanvankelijk begin jaren 60 trad hij op onder de naam Shane Fenton and the Fentones. En in 1973 brak hij internationaal door met zijn hit My Koe Ketjoe. Maar die draaiden we niet. Uh, de single was in werkelijkheid opgenomen door de schrijver van het nummer... en dat was Peter Shelley, onder de uh, zelfbedachte naam Elvin Stardust. Deze had echter uh, net met Michael Levy Magnet Records opgericht... En zodoende dat deze meneer hem dus mocht opnemen. Elvin Stardust dus was dit met Pretend. Uh, dat hoorde u. Dat is niet die kokertje, maar u hoorde Pretend. Ja, dat zo is het. Goed. Nou, en dan gaan we nu ons eens even een beetje, gaan we een beetje cultuur snuiven, dames en heren. Want ook dat is belangrijk, dat we af en toe een beetje cultuur hebben natuurlijk. 106.9 ZFM. Or not to be? That is the question. Zandvoort Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie, Ron Gijsen. En waar gaan we heen deze week? Kees van Amstel is een Nederlandse columnist, stand-up comedian, cabaretier en comedietekstschrijver. Van Amstel groeide op in Zandvoort en werd leraar. Op zijn 38 stond hij voor het eerst op het podium, waarna hij werd aangenomen bij de Comedy Train. In de voorstelling, in de man die ik niet wil, uh, wilde worden, schetst Kees van Amstel een grappig en indringend portret van zijn leven als gezapige vijftiger. Hoewel hij maar wat graag een burgerlijk bestaan met vrouw en kinderen had gewild, eindigt hij als een kinderloze single. Hij probeert wanhopig in de smaak te vallen bij singelfrouwen van boven de 40. Vult de leegte in zijn leven door het op de stond vervelende gehandicap gehandicapte zoontje van kennis te passen... en bleef per ongeluk een prachtige angstaanjagende nacht in de Kalahali woestijn in Botswana. De voorstelling is opgehangen aan de vier momenten uit zijn leven waarop hij echt gelukkig was. Want geluk, zo ervoer hij, bestond uit kortstondige momenten en er is geen permanente staat van zijn. Over sommige gelukmomenten vertelt Van Amstel met veel humor. Andere zijn voornamelijk ontroerend. Van Amstel weet in zijn voor solovoorstellingen verschillende registers te bespelen. En dat is bijzonder knap. Waar is hij te zien? Kees van Ambers, Amstel speelt 7 oktober om half negen in het Kennemer Theater Kerkplein 1 in Beverwijk. In theatrale rondleiding in de stadshaalburg van Haarlem van theatermaatse Marijke Kots... is een traditie waarmee het publiek de mooiste bonbonnière van Nederland op een nieuwe manier kan beleven. Een traditie om in ere te houden, want met dit avontuurlijke kijkje achter de schermen ontmoet de bezoeker historische figuren die van grote betekenis zijn geweest voor de stad Schouwburg. Een leuke bijkomstigheid is dat de rondleiding langs ruimtes en zalen voert... waar het publiek normaal gesproken nooit zou komen. Een ontdekkingstocht door het gebouw, verpakt in een toneelstuk. Waar is dat? En wanneer is dat? Zaterdag 7 oktober om half elf ochtends in de stad Schouwburg... te Haarlem op het Wilsonplein 23 trouwens, akoestisch gezien, nog steeds een van de allermooiste aller zalen van Nederland. Hè? Dat is Absoluut. heel merkwaardig. dat De akoestiek daar zo goed is dat je kunt gewoon fluisteren op het podium en dan verstaan je nog. We hebben eigenlijk bijna geen versterking nodig daar. Dat is heel uniek. En ze weten niet hoe het komt. Maar het is uniek. Goed, nou, dat is mooi. En uh... we gaan door. Dit is Gregory Porter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 Vlucht nog even geduld, maar ik weet dat het lukt Laat de tijd zien je zelf vrij Kom maar maken die vlucht Maak je maar niet druk, we komen later weer terug We kunnen gaan Voor iedereen nu, daar vroeger al laatje. Ik wil niet dat je me laat heb dus alle tijd Aan me aan je yeah. Wijzig de wijze Waarop wijzers wijzen Laat mij maar de wijze zijn Dus ik zeg wijzig Waar komt hij? Ze spijzen, laat mij maar de wijze zijn. Jij hoeft hem niet weg, jij hoeft nog niet zin weg. Zing even met mij, zing even met mij. bij bye, zing, zing maar iets, maar iets over dit. Zing is al vrij. En zing, oh, oh, oh en zing. Ja, en u dacht natuurlijk, wat is dat nou weer? Nou ja, dat zal ik u vertellen? Het was van het nieuwe album van Nick en Simon... ...samen met J.H. of J.H., hoe noem je dat? Uh, maar in ieder geval, het was een uh, liedje van het nieuwe album Aangenaam. En dat is dan weer een plaat van Nick en Simon... ...waar ook dat andere vrolijke liedje... ...wat ik in de tweede uur nog wel even ga draaien... Uh, ...ga draaien, proost op de doden. Dat staat er ook op. En dat gaan we straks nog wel even doen. Uh, voorlopig uh, zijn we bijna door het eerste uur heen. Het is omgevlogen. Hè? Als je dacht van, wat vliegt daar... Nou, dat, dat was het, was het eerste uur. uur. Dat was het eerste uur. Ja. Een <laughs> Identified Flying Object. Het eerste uur was even lunch. Nee, ja. ik ga maar geen melding maken. Dat waren wij gewoon. Ja. ja. ja. Nou, doe maar. Doe maar niet. <laughs> doe maar gewoon niet. Het is uh, allemaal goed. Hé, hey, uh, we gaan naar het internationaal uh, van, uh, van één uur. En uh, daarna komen wij terug met een stukje cabaret. En Ach, natuurlijk... Aan. En natuurlijk veel meer nog cultuur-snuifnieuws ofzo. zo. Ik ga trouwens in de tweede uur ook nog iets rijden van het nieuwe album van Herman van Veen. Dat is ook leuk. Springen en vallen heet dat. Dat is ook leuk. En dit is trouwens ook van Herman van Veen. Ja. Dus ik zou zeggen tot zo aan de andere kant van het nieuws.